Wien Bouwman met het NOS-journaal. Bij de ingestorte portiekflat in Den Haag zijn graafmachines bezig met puinruimen. Reddingswerkers van het Urban Search and Rescue-team staan klaar om te gaan zoeken naar slachtoffers. Maar het kan nog uren duren voor het veilig genoeg is. Door een zware ontploffing stortte vanmorgen een appartementengebouw deels in. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoeveel vermisten er zijn is nog niet duidelijk. Ook over de oorzaak is niets bekend.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 Het Roemeense Openbaar Ministerie zegt onderzoek te doen naar strafbare feiten rond de presidentsverkiezingen. Op verschillende plekken zijn huiszoekingen en invallen gedaan na die mislukte verkiezingen. Het Hof bepaalde gisteren dat de eerste ronde van de verkiezingen opnieuw moet worden gehouden. Die werd verrassend gewonnen door de uiterst rechtse en pro-Russische kandidaat Georgescu. Het weer. Vanuit het westen trekken buien het land in. Het wordt maximaal 10 graden. En daarbij staat er een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Aan zee krachtig tot hard. Vanavond en vannacht vrijwel overal regen. Morgen vroeg trekt de regen geleidelijk weg. Daarna is het bevolkt, maar droog. En het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Alone. Oh Oh One more Drink away from Letting home oh -oh. Oh, oh oh I could feel the night Slipping by oh -oh -oh, Away from me And oh, -oh, -oh, oh She caught my eye Through the light And she came right up to me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 She said, Life forever one song here together? Then let's play it on ja, en ook de nieuwe muziek we is best dance, goed, hè? De nieuwe single van uh, Maal Smit hoorde je hier op de oh, Salvo oh, Radio. Hallo, oh, oh, he? ja, ja, wat is er aan de hand, uh, Piet? Nou ja, we scoren. We scoren? <laughs> nou, dat is alleen maar goed nieuws, oh, ja, toch? Ja, ja.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 Theoretisch misschien ook nog wat bovenaan, maar een hele, ja, het moet heel goed. En uh, inderdaad komen ze uit broekel wadeland Ik heb gekregen, het is een heel klein clubje met een eerste en een tweede helft en een dames. Die meer hebben ze niet. Maar ja, ze staan er toch bovenaan in die derde klas, dus hartstikke leuk. Ja, hebben ze ja. goed gedaan. Maar uh, nu lekker uh, beginnen tegen Zandvoort met een uh, tegenkool. Dat vinden we leuk. Ja, we beginnen leuk. Na tien minuten, dus de een aanval over links, Jelle de aan. Voor de rest hebben we een beetje de, de, de, de, de formatie van de laatste weken. Mika Bloem in de goal en achter de, de, de vertrouwde verdedigers. Met Karstien uh, en uh, Machiel is er weer bij. In het middenveld uh, Karsten Vries. Nijs nou, IJsselberg dus allemaal wat ik bekende. allemaal zo'n beetje Rico Ver, Ver, Verburg op de plaats. En ja, het is wel een, geen slechte ploeg. Ik zag al in het begin al een paar keer dat ze. Dat het schot, van, het schot van SDOB gaat naast. Nou, de weersomstandigheden zijn natuurlijk duister. Hè. We hebben de lichten aangestoken. We ja, hier in de studio goed... ook hoor. Dus, uh... we, we kunnen het allemaal goed zien. En uh, ja, nogmaals.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 Die moeten gewoon zijn. Dat is gewoon een hele goede voel, En, en. zijn we weer in de aanval te aan hebben, is op zijn heupen vandaag, want daar gaat hij weer. Over links gaat hij. Voorzet. Nee, dat is niet de, de juiste voorzet. Dus het blijft nog eventjes 1-0. Het verdedigen uit de SDOB. Uitvoer wel handig, die jongens. Ja, ja, ja. Ze spelen, ze spelen altijd in gele, maar vandaag in blauwe, begrijp ik. Dus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 ja, die moet zich wel goed kwalificeren om nog enigszins in het middenveld te blijven zitten. Nou, ook dat houden we uiteraard in de gaten hier op de Zandvoortse Radio. Maar eerst gaan we weer even een plaat voor je draaien. En ja, ik had de keuze gesteld aan collega Koper. Maar die heeft niet gereageerd, dus ik heb maar besloten ze allebei te draaien. Steve Winwood is hier met Higher Love. Uh, bijna het einde daar uh, op uh, Abu Dhabi. Leclerc de eerste plek. Bottas, de tweede plek. Sainz de derde plek. En Verstappen uh, de vierde plek. Uh, Timaat van uh, Verstappen Perez vinden we op uh, de zesde uh, plek. Uiteraard zo dadelijk uh, gaan we met de Q2 beginnen. Houden we dat uh, ook allemaal voor je in de gaten. De kwalificatie van uh, de race van morgen. Die morgen om twee uur is trouwens. Hè? Dus niet om drie uur of tien over drie hadden we het jaar daarvoor.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 Die wonen nu al uh, uh, Hoeveel zijn het er? Ongeveer 200? Twee, uh, ja, uh, nee, we hebben, we hebben ongeveer 180 Oekraïners. 180? Uh, in, waarvan er 120 op het Kurydeksterrein. Ja, inderdaad. Nou, die wonen daar al een uh, jaar of drie, Twee jaar. Denk ik, twee jaar. Twee jaar. Uh, uh, er wordt al gesproken over dat ze eventueel moeten verhuizen. Er moet gebouwd worden daar. De -die, uh, hoe staat het er op dit moment voor? Want het is net weer verlengd een jaar, of niet? Hoe ja, we hebben, we hebben uh, in principe... Kijk, Prewonen gaat daar bouwen uh, straks. Ja. Uh, die zijn volop in de planontwikkeling.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 natuurlijk ja, overal, ja. Uh, uh, ja, ja. helaas. Uh, ik ben ook een groot voorstander van een landelijk in te voeren vuurwerkverbod. Ons uh, nou, land dus ja, ook. Ja, landelijk. Ja, landelijk okay, ja, ja, ja. uh, Maar is, in Haarlem is het, al het verbod wel. Ja, op? er zijn een aantal gemeenten, maar ja. ik, uh, moet, uh, ik, kan, uh, ik kan echt zeggen: ik uh, uh, uh, was vorig jaar heb ik even een klein rondje gemaakt naar.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 En bij de uh, uh, PSU, uh, zeg maar, dat, dat speelveldje. Ja. Uh, maar daar uh, dat dat gaat de gemeenteraad ook nog over praten. Ja, de gemeenteraad zegt. gaat er nog over praten. Ja. Het, is een, het college mag dit besluiten, maar we hebben wel gemeent gezien... de impact die het heeft, dat het verstandig is om dat... Uh, ja, ook aan de, aan de raad voor te ja. gaan. Ja, de commissie lijkt mij uh, ja. verstandig, inderdaad. Uh, Oké, okay, nou, uh, uh, hebben we nog meer onderwerpen? Nou, we zijn of, er of, bijna. Ja, we zijn er ook bijna, we, ja. er ook bijna ja. we hebben nog 30 seconden. Nou ja, ik wilde het, het hebben nieuws. over die brief <laughs> naar het casino over die 366.000 euro. Ja.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 ...woningen of daar nog slachtoffers bij zitten. Dus triest nieuws vanuit Den Haag. Mocht er meer nieuws over zijn... ...dan hoor je dat uiteraard hier op de Zandvoortse Radio. Q2, kwalificatie. We springen van de hak op de tak, moet ik wel zeggen. Maar het is even niet anders. Q2, momenteel begonnen. Nog 14 minuten te gaan. En uiteraard houden we ook die voor je in de gaten.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 Het uh, nou, donker we zitten weer met het licht. In, in, in, in, in, in, nou, het is maar ja, dat zal in wat ook wel zo zijn. Ja, ook uh, donker en uh, regenachtig. Dus uh, lekker weer om uh, binnen de kerstboom op te zetten en uh, lekker naar de radio te luisteren. Nou, vooral het laatste. Maar... Ja, dat is heel belangrijk. Ja, het eerste heb ik een ekel aan. Ja. Goed, nou ja. Is, uh, nog, ja, ja. Benno, we gaan het ja. zo meteen hebben over je programma. Maar ik ben ook heel benieuwd hoe jij. Uh,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 Uh, dat is niet leuk meer, dat moet ik een keer ophouden. En, uh, dus nou ja, dat gebeurt nu dat ook. Dus. Ja, nou ja, Max heeft uh, goed zijn best gedaan. Uh, dus uh, ja. die wordt, uh, wordt vader. En uh, ja, misschien uh, stopt hij wel naar 2026. Ondanks zijn ja. contract natuurlijk, hè, tot uh, 2028. Maar ja, ja ik ja. moet het eerst zien, dan geloven dat hij uh, nog uh, die twee jaar ook uh, doorgaat. Ja, precies. En dan uh, gaat het in zijn leven ook veel veranderen. Als je, uh, misschien dat uh, Kelly Piquet hem straks uh, netjes zegt van... Uh, zeg, beste vriend, waar gaan, we, waar, waar gaan wij naartoe? Weet je wel. Jij ja. moet gewoon op uh, klein uh, Verstappen Piquet passen. En, uh, en uh, ik heb me nog wat modellenwerk staan. Dus, uh, je moet je uh, kortom, uh, uh, Max, je moet je... Uh,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 En ik ben redelijk nieuwsgierig wat er uh, aan een groot autosport-evenement gaat terugkomen in Zandvoort. Krijgen we weer een soort Marlboro Masters, Formule 3. Uh, krijgen we NASCAR. Uh, nou, uh, geef ik wat maar een naam. Uh, dus, uh, dus ik ben ook benieuwd wat uh, collega Rendel Olsen hierover gaat zitten. Trouwens, ja. over uh, ja, Rendel gesproken. Ja. Uh, 12 januari, ja, zet het dan vast maar in je agenda. Dan uh, gaan we een...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 ...die op de derde de zondag voor een maand dan uh, wordt uh, uitgezonden. En je kan die show ook bij me opvragen als je dat graag wil. Ah, dat gaan we zeker doen. Nog even het adres, uh, Benno, hoe kom ik daar? Ja, je kan via de website in gesprekmet.info... De website van, of de webpagina, ik moet goed zeggen, uh, met Peter Vogelaar kan je opvragen. En dan uh, nou staat daar alle informatie. in. je kan ook de podcast uh, met hem beluisteren. En Peter uh, ja, is zorgzanger. En, uh, en uh, ja, dat is...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 Ja, het zit eh, helemaal. Nou ja, niet alleen in Zandvoort. Hoor. Ik heb ook nog uh, research gedaan naar uh, koren in heepsteden. Waar ik dan zelf woon. Nou ja, dat is ook uh, struikel over, uh, over de koren. En die kan je overal bij aansluiten. En dat is het, uh, ik denk dat bijna elke plaats dat wel heeft. Dus ik weet verhalen ook dat we daar hebben ook een heel oud koor.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 Okay, en heel veel plezier daar in uh, Studio 3 Bergen. Ja, natuurlijk. Nou, dat gaat helemaal lukken. <laughs> Oké. Okay. hoi. Hoi. hoi. hoi. Eens even naar het uh, Duitsjesveld toe, want uh, daar is het uh, inmiddels uh, rust, hè, Piet? Ja, we zijn uh, net uh, het veld verlaten, Hebben de spelers zich naar uh, de kleedkamers een beetje op te, op, op te drogen. En de, de ruststand is uh, 1-0. Het is een, uh, best een leuke wedstrijd. Met open weer uh, toch wat kansjes. Wij hebben wat kansjes gehad. Uh, Dani Bakker, onze hele jeugdige Spits en ook uh, Karsten Vries. Maar vlak voor rust was er een uitgespeelde kant voor SDOB. En uh, nou, dus hij speelde keeper uit de spits en uh, ja, hij schiet hem voorlangs. Dus de, de billen knepen we dicht, maar uh, de kool, kool heeft ook dicht. Dus is dus 1-0 geleverd. Kijk, ja, nee, dat, nou ja, goede oh. berichten dus. Je kan zien dat die jongens wel in de hogere regioen staan. Ze spelen toch wel makkelijk. En, en grote, lange kerels allemaal. Dus, uh, maar die, het is... Uh, en nogmaals 1-0. En uh, ik heb er nog vertrouwen in dat we het wel eens zo uh, kunnen houden. Oké, okay, nou, dat zou heel mooi zijn. Eindelijk weer een keertje. Dus, uh, Eindelijk weer een keertje. Ja, Eindelijk weer een keer. Ik, uh, ik ben er helemaal voor. Dus. Uh, <laughs> hey, dankjewel, Piet. Piet. Zometeen de tweede helft. Oh, ja. Hoi, dan okay, hoor ik het dan. weer. Hoi. Hoi.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 What was her desire? She looked at my eyes and she said to me, baby, can't you see? on oh. the reef.